Het demissionaire kabinet wil het budget de komende jaren met twee derde verminderen... waardoor immigranten hun inburgeringscursus straks waarschijnlijk zelf moeten betalen. Volgens PvdA-kamerlid Dijsselbloem betekent dat de doodsteek voor de inburgering. Hij wijst erop dat de meeste inburgeraars niet kunnen worden verplicht tot deelname. Bijvoorbeeld omdat ze uit een ander EU-land komen of omdat ze al een Nederlands paspoort hebben. Als die mensen de cursus zelf moeten betalen haken ze volgens Dijsselbloem af. Hij vreest ook het ontslag van duizenden inburgeringsdocenten. Twee docenten en twee leerlingen van het Bonaventura College in Leiden... hebben aangifte gedaan van bedreiging en belediging. Ze staan op filmpjes op YouTube met grove teksten. Er wordt bij dat mensen dood moeten of het land uit moeten. Op de filmpjes zijn foto's te zien van zo'n dertig leerlingen en docenten... van de middelbare school in Leiden. De politie nodigt hen allemaal uit om aangifte te doen. Het is nog niet duidelijk wie de filmpjes hebben gemaakt. De Groenen in Duitsland zijn populairder dan ooit. De partij staat in de peilingen op 22% van de stemmen. Dat komt waarschijnlijk door het besluit om de Duitse kerncentrales langer open te houden. Tien jaar geleden, toen de Groenen nog in de regering zaten, besloot het kabinet dat de kerncentrales uiterlijk rond 2020 dicht moesten. Maar volgens de huidige Duitse regering is dat niet haalbaar. De Olympische Spelen in Sydney in 2000 hebben de stad veel te weinig opgeleverd. Dat zegt de chef van het Australisch Olympisch Comité. Sydney heeft volgens hem ten onrechte gedacht dat de toeristen en evenementen na de Spelen vanzelf zouden komen aanwaaien. Dat is niet gebeurd, omdat er te weinig is geïnvesteerd in infrastructuur en toerisme. Zo zouden de congrescentra in Sydney hopeloos verouderd zijn.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 And hey. het meest gedaan heeft aan het Nederlandertje pesten... en sarre vooraf in de Duitse kranten. Al oh. 20 jaar. Wife. Dit is 20 jaar ZFM.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 Love, I She said,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 A face that fits. I can tell him who I am.